Zijn tegenkandidaat Capriles wil buitenlandse investeerders trekken... en zo de armoede bestrijden. Volgens de autoriteiten in Venezuela is de stembusgang... op enkele kleine incidenten na goed verlopen. Waarschijnlijk is de winnaar over een paar uur bekend. Maar weinig Kroaten zijn gaan stemmen voor de eerste verkiezingen... voor het Europees Parlement in het land. De opkomst bleef steken op 20,7 procent. Kroatië wordt op 1 juli lid van de Europese Unie... die dan 28 lidstaten telt... De verkiezingen leefden nauwelijks in Kroatië, er is maar weinig campagne gevoerd. Van de twaalf Kroatische zetels in het Europarlement gaan er zes naar de centrumrechtse oppositie, vijf naar de centrumlinkse regeringspartij en één naar een kleine linkse partij. De Kroatische parlementariërs zijn gekozen voor één jaar, want in 2014 worden in de hele EU verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. Bij twee luchtaanvallen van het Syrische leger... zijn zeker 25 mensen omgekomen, onder wie veel kinderen. Dat zegt een Syrische mensenrechtenorganisatie. Een van de twee aanvallen was in een voorstad van Damaskus... die in handen is van opstandelingen. Daarbij zouden negen kinderen zijn omgekomen. De tweede aanval was in een dorp in het noorden van Syrië. Volgens de mensenrechtenorganisatie was de maand maart... de bloedigste sinds de volksopstand begon, met meer dan 6000 doden. Donderdag bracht Human Rights Watch een rapport uit... waarin staat dat de Syrische luchtmacht doelbewust burgerdoelen aanvalt... zoals ziekenhuizen en bakkerijen. Het weer, vannacht droog en 10 graden. Overdag af en toe zon, maar ook stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een bui en onweer. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Nou, he, het Rijksmuseum is ook open na tien jaar. Maar het is ons de laatste tijd wel een beetje door de strut geduwd, zeg. Jeetje, Mina. Je kon nergens meer kijken of je zacht een nacht wacht. Vanmorgen nog op mijn pak melk bij de koffie. En iedereen maar van mooi, mooi, mooi. Ja, natuurlijk is dat mooi. He, die oude schilderijen, dat is altijd mooi. Dat het al zo oud is he, en dat je weet wat het voorstelt. Maar ik vind het een beetje hysterisch, eh, net zoals bij die kroning. Niemand die meer zegt, ik heb eigenlijk niet zoveel met het koningshuis. Nee, het is allemaal en iedereen gillend naartoe. En van mij mag het best een beetje vrolijk wezen, hoor. Ik zal de komende tijd ook heel vrolijk gaan kijken voor meneer Rutte. Eh, niet somber, heel goed, bek open en smile. Maar die ja, daar word ik eng van... Nou, dat was weer even het chagraan van mijn... Nog een zonnige week. Doe doei! doei. Hey. Kom lieve luisteraars, kijk op www.groendevrouw.com voor uh, meer opwekkende diepzinnigheid. Ah, goed, um, vannacht zouden we Jori zwart hebben, maar die is vanmiddag niet lekker geworden. Die moest zelfs nog optreden, Ik kreeg koorts en oh, oh, oh. nou hartstikke lullig. Uh, ik hoop haar binnenkort toch een keertje te kunnen ontvangen. En ik dacht, ja, wat zou ik nou doen? Want Anne Bakema-techniek, die, die zou alles regelen en... Dus ik zei van, nou, ik ga ze even rondbellen. En toen vond ik een uh, jonge Bente, uh, nou althans, uh, de helft van een jonge Bente, vond ik bereid om hier te komen. Dat is Janice. En dat is, en dan moet ik mijn bril pakken. Ja, dat is Janneke Brakels, en die komt uit Friesland. En uh, Raoul Bakker, en die komt uit volgens mij Noord-Holland. En die zitten samen dus in de band Janice. En uh, die timmeren hard aan de weg. Ik denk, nou waarom niet? Kom op. Maar uh, die zijn dus nu aan het soundchecken. Dus ik dacht, ik ga even lekker een nummertje draaien van... Uh, nou, waarom niet Van Morrison? Ik heb heel erg zin om even met hem mee naar uh, Monte Carlo te gaan. Gewoon een beetje bij te komen. En dat komt van zijn laatste album met die prachttitel... Born to Sing, No Plan B. Ik ben benieuwd of deze Janneke Brakels dat ook heeft. Maar goed, dat horen we zo. Ze is nu aan het soundchecken En wij gaan lekker luisteren. Tot zo! Peace. Get my head shot at the van Ja, ah, met dank aan Vendeman. Uh, Janice is klaar. He, ze klinken als een klokje, ja toch? Ja. Ja, een ja, ja, ja, laat ja, ja, klokje, ja. dat wel. Oké, okay, oké, okay, er staat een hele, dat nou, maakt niet, maar uh, ja, ik, toch even vragen uh, Janice, dat is Raoul Bakker uh, en uh, Janneke van Brakel. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Um, in een uh, band waar we een tijd geleden in uh, speelden samen, een coverband. Hoe heette en, die? Am um heette dat. Oké, okay, ja. En uh, dat is, uh, wat, vier, vijf jaar geleden? Ja, zoiets. En uh, toen uh, zijn onze wegen weer gescheiden. En ongeveer twee jaar geleden belde Janneke mij op of ik uh, liedjes met haar wilde gaan schrijven. Oké. Okay. Hey, en Janneke, uh, uh, die, die platen die je net hoorde hè, van Van Mors, en dat is dus van, van de album Born to Sing No Plan B. Hoe is dat, zit dat bij jou? Ja. Uh, yeah. Born to Sing No Plan B? Ja, eigenlijk wel een beetje, ja. Eigenlijk je hebt wel, hè. Dus, ja, Je zit in allerlei bandjes en je zingt wel heel je leven. En je ja. hebt een eigen zangschool, dus... Uh... Ja, het ja, gaat best <laughs> goed, hè. Maar dan ben je dus echt... Alleen maar aan het zingen. Ik... Ja, dat is ook zo, ja. Oh, goed. En uh, verder ook niet, niet te veel nadenken. Gewoon lekker doorstomen. Uh, okay. Dat is het beste, denk ik. Het, het was heel hectisch. Ik belde jullie vanmiddag omdat, uh, omdat uh, Johan dus ziek was geworden... En toen uh, waren jullie in Purmerend. Ik denk, nou dat is handig, want jullie moesten optreden daar bij iets, hè? Klopt. Ja, we hadden een uh, presentatie uh, van een uh, workshop. En daar hadden wij het uh, slotoptreden met Janice. Vijf nummers mochten we doen. Dus, uh, Oké. Okay. Dat was heel leuk. En toen moesten jullie weer naar Friesland? Toen moesten we naar Friesland, want toen hadden we opnames van uh, vier nieuwe nummers met de toetsenist. Uh, de drum en de bas uh, staat er al op. Vandaag <laughs> was de toetsenpartij aan de beurt, de Hammond en de, de rest. En uh, nu dus vanuit Friesland 100... Ja, ah, dat mag ik niet zeggen, maar nee. hard gereden. Wat was een hier... opleiding? Omleiding ergens. Ja, omleiding bij rotonde. Het ja, bij Snake kwartier, gelijk al. Kwartier om. Oh. En dat ja. staat dan op het laatste moment aangegeven. Dus oh het is ja, niet zo lekker dan. Hè? Ja van België. Ah, oh, mag niet zeggen. Goed, jongens, laat laten horen hoe jullie klinken. Ja, oké. Okay. Onze single, Song for You. Time flies It feels like only yesterday When I was your girl Oh, well, I know that I never want to go Back to that time A one-way world We had some nice years I thought we had it all Never doubt our love Oh, I feel that it's just another memory A memory of love I'm singing this song for you Alone in the field Where our battle was lost Start rising up And as I open my eyes A little cloud to try Since we talked, only our pain left. Oh, I feel that it takes a lot to heal a memory of love. to try. Ja, goed, ik ga, ik ga eventjes. Oh, sorry. Ik ga even opzommen wat er in de rest van het programma komt en dan gaan we weer door. Uh, heel even kort hoor. Uh, ik vond het toch echt uh, ja, zo erg dat ik vorige week uh, dat interview van Simonka de Jong niet heb kunnen uitzonden. Hè? Zij heeft die bijzondere documentaire gemaakt, The Only Sun. Nou, en die draait nu in een aantal filmtheaters. Dus ik ga hem gewoon toch hier laten horen straks, volgende uur, uh, voor. Uh, Hoorspel op herhaling gaan we terug naar de Grieken en hun goden. Euripides schreef ooit het toneelstuk Hippolytus. En de Romein Seneca die bewerkte dat tot het stuk Vedra. En Hugo Klaus bewerkte dat dan weer. En toen werd er ook nog eens een hoorspel van gemaakt. Ja, twintig jaar geleden. Leuk. En we gaan samenwerken met woord.nl van de VPRO. Iedere vrijdagnacht op zaterdagmorgen hè, zijn zij op Radio 1. En we gaan een oude mooie hoorspelserie herhalen uit 1973. Uh, Michael uh, Strogoff, de koerier van de Tsaar, Naar het gelijknamige boek van uh, Jules Verne. Dus, let op. Komende vrijdag, op zaterdagnacht. Dan starten we al met deel 1 en 2. En dan kom ik dus volgende week uh, zondagnacht met deel 3 en 4. En dan zo door tot en met deel 11. Nou, met dank aan de Tros en uh, Rubenstein... die het hoorspel uh, ook op cd uitbrengt. Vanaf 22 april, hè, dan uh, is het te krijgen. De start van de week van het luisterboek. Goed. Ik zag ook zeer onderhoudend toneel. Uh, Robert Albeding-Tijm uh, schreef voor het eerst voor theater. Nou, het is erg gelukt. Dat er komt ook wel omdat uh, de rollen gespeeld worden... door Ria Eimers en Olga Zuiderhoek, hoor. Het heet Motregenvariaties. variaties uh, Nou, verder natuurlijk Fijne Vaste Meuk. Jan Emaus, Rex van Beuningen, A.L. Snijders... F. Starico van Gemert, Marjolein van Heemstra. Nou goed, we zitten weer vol. Tot slot, website www.adelinevanlier.nl. kan je podcasten, kan je op hop, kan je ook abonneren. Terugluisteren en lezen. Je kunt ook mailen naar het Goede Je kunt mij bevrienden op Facebook. Daar zet ik al die podcasten ook neer. Adeline van Lier, ja. Het twitteren via het N8 VH Goede Leven. Okay. Janice is weer aan de buurt. Het vol Trouwens, ze hebben een heel mooi uh, plaatje uit. Ik heb hem net gekregen, die, uh, de eerste EP. Want er is dus nu alweer een volgende in aantocht. We zijn bezig met het album. Oh, ja. oh dit is maar een EP. Dit, dit is, is een... het EP'tje, die is er uitgekomen. En oh, okay. uh, ja, we zijn een bloedje fanatiek. Dus uh, yeah. het album moet er ook komen natuurlijk. Okay. En dit is wel heel leuk gedaan. Want uh, dan haal je dus die CD eruit. Ze, ze zei, je moet hem ook even goed bekijken. Want <laughs> ze is heel trots op, want dat is gewoon een zwart, zwart ja, singeltje. ziet het eruit. Wat gebeurt er als je hem op de pick-up legt? Nou, ik weet niet of er echt goed geluid uitkomt. Ik zou het niet proberen, Ja, nee, maar niet. er zitten echt ribbeltjes op. Ja, te gek, hè? Ja. ja. Nou, goed, oké. Okay. Ik vind het nog mooier om het live te horen. Jennis. 1, Cry baby, cry baby, cry. You're a cry baby. Cry baby, cry baby, cry. You're a cry baby. Cry, baby, cry, baby, cry You're a cry, baby Cry, baby, cry, baby, cry Hey there, you Standing there Knocking on my door If I even care About your life And how you would feel But hate the way you left me That's not how I made the deal You're a crab baby, crab baby, crab baby, cry, you're a crab baby, crab baby, crab baby, cry, you're a cry baby, cry baby, crab baby, cry, you're a crab baby. Baby, baby, baby. Hey there you so hard to take the blame Because of your big ego, this is what I love became. You and yourself. When a woman starts complaining, just pick another from this yelp Ooh, boy, I do blame you. You're just a weak, and I always knew. Cry baby, cry baby, cry. You're a cry baby. Cry baby, cry baby, cry. You're a cry baby. Cry baby, cry baby, cry You're a cry baby Cry baby, cry baby, cry For how long will you keep on crying? Oh, aren't you old enough? Well, aren't you old enough? You wanna be such a serious man But, but you, you have, have to, to act your right age right and stop whining baby crab baby cry. you're a crab baby crab baby crab baby crab you're a crab baby crab baby crab baby crab you're a crab baby crab baby crab baby crab you're a baby crab baby crab a crab you to cry, cry, crack crack crack crack baby Aren't you? or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 Ik zou zeggen, loze die vent. Ja, dat is al gebeurd. Oh, dat is al gebeurd, gelukkig. Wat een zeiken. Kom even lekker zitten, jongens. Dat is wel beter, hè, uh, Anne? Dat ze even hier aan tafel gaan zitten. Ja, dan kan jullie. Uh... Moet je even. Godzamme. Uh, jullie, jullie staan hier te, te spelen en te zingen alsof jullie het al jaren samen doen. Het klinkt echt zo. <lacht> nou, te gek, hè? Huh? Ja. He? Want het is ook wel heel grappig deze muziek alleen maar met gitaar en, uh, en, uh, ja, en zo'n stem te horen. Want ja. het is net, er hoort eigenlijk een hele band bij. Klopt. Ja. Ja, ja, ja. Maar het blijft toch overeind. Dat is de bedoeling. Wat, dat is ook de insteek. We hebben het met z'n tweeën geschreven. En dat, ja, ik ben gitarist. En ja. dat is dus de, de, de opzet van de liedje ook, dat het met gitaar is geschreven. En dan, daarbij hebben we dan de band inderdaad. Precies, ja. En, nou ja, dat ja. Maar dat die... het overeind blijft staan met jullie tweeën gewoon. Ja, ja, ja dat is fijn ook. ja. ja. ja. ja. Nou goed, even doopzijen lichten. Uh, Janneke uh, een Friese. Klopt. Borg Togwaar. In Gauw. In Gauw. Dicht bij Sneek. Ja, heel klein dorpje. Oké. Okay. Ja. En uh, altijd al gezongen. Uh, dat heb ik uh, ja. op je website gelezen. Uh, al vanaf je zesde of zo. Ja. En, al, en ik was drie geloof ik dat ik alle Kinderen voor Kinderen liedjes mee kon zingen. En uh, ja. Het is heel vroeg begonnen. Dus het was echt evident. Ook middelbaar school wist je gewoon van ik wil zangeres worden, ik wil zangeres worden. Ja, maar ik durfde dat nooit zo uit te spreken. Dus nee. ik weet niet of ik, dat, of ik dat echt altijd heb gedacht. Stiekem wilde ik het, denk ik. Dus ik heb eerst uh, na de havo de Pabo gedaan. Ja, ja en en toen dus er... je bent gewoon juf. Je bent ja, ja, ja. Oké. Okay. Maar uh, ja, dat doe ik. Of dat doe ik weinig mee. Ik heb natuurlijk uh, een zangschool. Maar uh, ja, het, het draait toch wel allemaal om het zingen. Ja, want ja. je bent uiteindelijk toch naar het uh, consortium gegaan? Ja, zeker. In Rotterdam? Ja. Ik uh, was net afgestudeerd aan de Pabo en toen kreeg ik een baan aangeboden. En toen dacht ik, ja, hartstikke leuk. Ik had een autootje en alles was veel te veilig, ja, ja, <laughs> denk ja. ik, dat dat het dat, dat, dat dat was. En uh, toen dacht ik, ja, als ik, ik, ik moet gewoon voor mijn eigen gevoel ja, uh, toelating ja. doen. En ik red het vast niet, maar dan heb ik dat wel in ieder geval, in ieder geval geprobeerd. Ja, ja toen, uh, en toen werd ik aangenomen, dus toen moest ik wel natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. En ben ik zo blij dat ik het gedaan heb. Ja, nou ja. dapper, heel goed ook, ja. Ja, ik heb, ik, heb, nou goed, ik heb ook zoiets meegemaakt. Maar ik heb alleen nooit iets afgemaakt. Daarom zit ik hier, bij de radio. Nee. Oh. maar uh... Nee, daar gaan we helemaal niet zo uit school klappen. Oh. Dus ik bent heel nieuwsgierig hoor. Nee, ik ben wel benieuwd. Nou, nee, ik, deed, ik zit in de kunstacademie, maar ik wilde eigenlijk naar het toneel. Dus ik ging naar het toneelschool, maar dan werd ik daar weer afgeschopt. Ben ik maar Nederlands gaan studeren, heb ik ook niet afgemaakt. Toen ben ik weer de radio oh, oké okay. Maar uh, even terug naar jullie, want daar gaat het om. Uh, uh, heb jij een, een, je hebt met veel bandjes gezongen ook toen. ja. Een ja. vaste band gehad, een tijd lang of niet? Uh, ja, ik ben afgestudeerd uh, met een Friese band zelfs. Ja, Friese project. En uh, daarvoor veel coverbands gedaan, uh, veel big bands ook. Bogoma Big Band op de middelbare school hadden wij. En uh, daarna Big Band Friesland en de Basic. en uh, Ja, veel verschillende projecten gedaan. En ook het Friese Lied Festival gewonnen. Ja, dat ook nog. Maar wel met een Engelstalig lied? Nee, met een Friestalig lied. Hier staat Equal Souls. Ja, dat was de band. Oh, oké. Okay. Ja nee het en, lied en heet Dooszwalkers doe eens een klein stukje Dooszwalkers Dooszwalkers Dooszwalkers droog het leven Oh, wat erg ik moet echt heel grappig zwalk, zwalk door het leven je zwalk door het leven ja oké okay. ja dat ging dat was weer geïnspireerd op de mensen de bijzondere mensen die in Rotterdam rondliepen het ging een wereld voor mij open natuurlijk daar. ja zo'n ja, ja. ja, meisje uit Gauw. ja joh in, in, grote... <laughs> in de grote stad ja Oh, Oké, okay, dus ja, goed, dan heb je dat gewonnen. En dat nou, vond ik ook wel leuk. Uh, de Soldaat van Oranje heeft een concert gegeven. Ik, dat is toch die musical? Ja, klopt. Maar wat is dat dan, een, een concert? Ja, uh, ik heb meegewerkt aan de concertanten, zoals ze dat al noemen. Uh, dat waren zes concerten, samen met het Noord-Nederlands Orkest. Dus de, de muziek en de, de nummers uh, uit de musical, die hebben wij... Uh, uh, vertolkt met het Noord-Nederlands Orkest. Samen met mensen als, uh, je, wie, zat, wie, dat, wie deed er allemaal verder aan mee? Uh, Angela Groothuizen en Charlie Luske en Joost Marsman. oké. Oh, okay. En ik. En was dat leuk? <laughs> ja, dat was te gek. Ja, ja, dat was echt een prachtige ervaring. Dus je bent gewoon eigenlijk in, in, uh, in Friesland wel een bekende naam al? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat, ik wel steeds vaker, uh, dat mensen mij steeds vaker beginnen te kennen. Ja. ja, leuk. Dat is wel leuk. Nu de rest van Nederland nog. Ja, na na dat uh, zou hier. toch fijn zijn? Ja. Nou, Raoul, je, uh, je hebt echt je sporen al, uh, al behoorlijk wat verdiend. Met, je, met wie heb je niet gespeeld, kan ik beter vragen. Nou, met wel wat niet hoor. Maar ik heb wel een. Uh, ja, ik heb leuke dingen mogen doen al. Ja. Heel, heel blij toe ook. Maar en, die, we gaan even terug helemaal naar het begin. Dan, ja. uh, je had wel een gitaar toen je achter was, maar dat vond je allemaal veel te ingewikkeld. Klopt. Ja, want nee, <laughs> ja, voor mijn pa moest ik uh, noten leren lezen. En op gitaar is noten lezen heel moeilijk. Oh ja, waarom? Ja, nou ja, het is een bekende muzikant graf, Hoe krijg je een gitarist stil? Zet... Uh, platmuziek voor zijn neus. En oh. dat is ook echt zo, want gitaristen en notenlezen, dat gaat niet samen. Dus nee, dat vond ik snel uh, saai. En toen pas, uh, toen ik 16 was, begon ja. het een beetje. Maar, en dan is er een belangrijk iemand die jou uh, met de gitaar helpt, Andrew Reed. Ja. Wie is dat? Ja, die ken ik al mijn hele leven, uh, eigenlijk, vanaf mijn geboorte. En, Wie is mm, het dan? Is het iemand die ik moet kunnen kennen? Of, want... maar Het was een vriend van mijn... Nee, oh nee, nee, nee, hey. nee verder. Nee, het is echt persoonlijk uh, voor, ja. okay. voor mij uh, een held, eigenlijk. Nee, ja, die man is uh, een vriend die... van je moeder of van je vader. Ja, ja. beide eigenlijk. Ze zaten allemaal in een band bij elkaar. Het was een beetje oh, een okay. beetje de hippie tijd toen nog. En uh, <laughs> ja, hoe heet die band? Uh, oh, dus je? je hebt je het wel van je ouders? Ja, uh, ja, ja. we hadden vroeger ook een studio in huis en uh, dus dat is echt al van jongens af aan wel uh... waar in Alkmaar of wat? Nee, Den Haag kom ik vandaan. Den Haag, ja. ik ook, Nee, je niet waar in Den Haag uh, Kruising, Laan van Meervoort. Nou, zeg ja, ik, ik van de Sportlaan. Bij de oh. Buren? Ja, nou, vlakbij. <laughs> uh, govert straat Ken je die? Ja, ja, ja. ja. ja. Oké, okay, nou wat grappig. Ja. Maar je bent honderdduizend jaar jonger dan ik, hè? Dus, nou, dat jaar? weet ik niet. <laughs> <laughs> die heb je maar weer. Maar 18, in jaar, 18 jaar in Den Haag gewoond. En uh, nou, ja, op mijn zestiende heb ik echt gitaarspelen weer serieus gaan nemen. En ja. dus les gehad van Andrew. Elke dag gaan oefenen. Ja, weet je waarom? Ik zeg ook maar omdat je dan uiteindelijk naar de... Ja naar de uh, een soort consortium neem ik aan in ja, Alkmaar bent gegaan. Klopt. Ja. ja, ja, het is allemaal heel raar gelopen, maar ik heb audities gedaan in Utrecht en daar ben ik toen niet toegelaten, maar toen ben ik op het allerlaatste moment nog. Uh, via, via, uh, via Joël Groenevold, dat is een uh, docent aan Utrecht. In Alkmaar heb ik daar auditie kunnen doen. En op het allerlaatste moment ben ik daar nog toegelaten. Oké, okay, dus je denkt, nou scheid, ik doe het ja tuurlijk. ja, tuurlijk. Ja. En uh, dat was eigenlijk, ben ik heel blij, omdat ik daar heb kunnen studeren. En heb je nou was, uh, noten leren lezen? Ja, nou, niet echt, maar ik kan het wel een <grijg> beetje. En jij kan jij het? Noten, ja, tuurlijk Ja, ik wel. kan noten lezen, maar ik ben ook niet zo'n uh, zo held, hoor. In de theoretische... Nou, nee, maar het punt is ook, in, oh. in, in popmuziek heb je dat... Dus, ik, ik heb het nog nooit hoeven gebruiken. Tof niet, per se. Nee. Het was wel handig tijdens die concerten. Van ja, de, ja, precies. Ja. ja ik echt oranje. pakken ja. met, uh, ja. met uh, papier voor mijn neus. Het is toch een soort heugensteun dan. Ja. Ja. ja, het is fijn dat je weet hè, ja. dat je de lijntjes ja. langs kunt en ja. zo. En dat je het op kunt zoeken op de piano. Ja. Ja. Maar ja, als wij samen schrijven bijvoorbeeld ook. Dan, uh, ja, er komt geen noten te pas. Er komt echt geen nood aan te pas. Het nee, nee, nee, nee, nee, nee. gaat nee. allemaal meer op gevoel en ja. uh, opnemen, alles. Precies. Ja. Hey, jij bent uh, ondertussen nu naast uh, Janice ook uh, uh, actief met, uh, nou, ik noem maar eens wat, uh, Van Huis Uit. Een beentje wat ook uh, hard aan de weg timmert. Absoluut. Ja, Nederlandstalige poprock. Ja. Ja. En dat is hartstikke leuk. En uh, daar hebben we ook een EP mee uit, al een tijdje terug. En dan gaan we van de zomer weer de studio mee in. En, uh, dus je zit ook nog in een rockcoverband Trots. Ja, ook. Druk. En ja. je zit ook nog in Mr. Smith. <laughs> ook. En dan zit je ook nog met je eigen liedjes. Heb je ja, ook nog? Absoluut. En dan ben je elke dinsdagavond ook nog in Café Nel te zien. Uh, met in Amsterdam. De, in Amst <laughs> ja, dat is, als je ten, ben je daar wel eens geweest? Nee. Oh, is, dat is heel het, leuk. Is het op het Amstelveld? Zit dat ja. aan de kerk vast? Is het nee, tegenover. Oh nee, ja, klopt. Ja, aan de kerk. We moeten ook af en toe wel We beginnen normaal om negen uur. Maar soms moeten we inderdaad voor concerten stil zijn tot tien uur. Omdat ze dan nog alles nou, horen. Uh, ik ga alles een keertje horen. langskomen. Dat is heel leuk. Ik ga Heel echt een keertje goed. Oké, okay, nou goed. Uh, ja. Zullen we eerst maar weer een nummer doen? Gaan we dan? Ja, dat is goed. Oh, Wat gaan we de nog de de gaan de doen? What's going on? En die staat ook op de EP. Ja. Is het dat, dat nummer net niet hè? Dat is voor, de, voor het album hè? Wat we net Crybaby komt op het album, neem die ik kom, aan. Ja. Die, ja die is die is uh, super nieuw. Super nieuw opgenomen trouwens. Oh, Oké, okay. nou, oh, ja, doet ze dan. En zondag volgende week gaan we de rest opnemen. Nou, hij klinkt heerlijk. Ja, Oké. Okay. <laughs> What's going on? What's going wrong? Why am I Song. I don't know, why I still got to cry. My life is just a lie. I'm breaking down, moving to town. I drink too much and play the clown. Any boundary faded. Now look what I did. Uh, die titels van jullie, hè? What's Going On, dat is Marvin Gaye, Crybaby, Janis Joplin, maar volgens mij ook Rita Franklin, uh, Song For You, Donny Hathaway. Nee, je hebt ons door. Ja, ik heb jullie door, hè? Um, uh... Dat is serieus, niet serieus. Goed, over nagedacht, hè? Nee, nee, nou, goed, oké. Okay. Uh, wie, wie zijn jullie grote voorbeelden van jou, Janneke? Ja, ik ben echt wel een... Um, een Bad Heart fan. Een Bad Heart? Ja, heel erg. Zo, dat ken ik dan weer niet. Niet dat dat oh, ja? veel zegt hoor, maar... Uh... Bad hard. Oh ja, dat? echt te gek. Ja? Ja, zij komt uit uh, L.A. en het is, dat is echt een wijf gewoon. Maar is dat hedendaagse muziek nu? Ja, ja. Oh, nou, ja. Liefde Leiden, je, als je het hoort dan moet je het kennen denk oh, ik. Okay. L.A. Song. Oh wat erg. Ja. Ja. Ik ga er gelijk achteraan. Ja, moet je doen. En, en van de tof. oudjes, wie, wie, wie zei, is je favoriet? Van ja, je favoriet. Stevie Wonder vind ik helemaal tof. Best wel veel eigenlijk, hoor. Ja? Ja. En jij, uh, Raoul? Van de oudjes? Ja? Ja, Jimmy. Hendrix? Ja, tuurlijk. Ja. Oh. <lacht> maar dat ja. Is, maar wat, wat dat betreft ben jij een beetje een veelvraat, hè? Uh, Poprock, ja. uh, soul, maakt het niet uit. Nou, als maar muziek is. Ja, dat ik weet ik niet. Dat ontwikkel je met de jaren misschien. Maar <lacht> in het begin op het conservatorium wilde ik echt alles weten. Maar nu ben ik er wel achter dat sommige dingen niet disco... Nee. Dat, dat is echt niet voor mij weggelegd. Een electro, nee, ik bedoel. Nou. nou, weet je, niks ten nadele van die muziek, maar ze is gewoon echt niet mijn, mijn stijl. Nee. nee dat, nou, maar het maakt niet uit. Ik en reggae? Horen. Reggae, ja, dat vind ik, pff, ja, vind ik tof. Ja? Ik, vind en in, Americana? Nee, dat ken ik niet echt. Oké, okay, nou ja, goed. En, en uh, wat, wat voor liedjes zing jij? Uh... Singer-songwriter. Ja. Dat is trouwens ook wel zoiets. Uh, jij, geeft, jij hebt dus een zangschool. Ja, uh, klopt. Er zijn vast niet veel zangscholen in Friesland, of wel? Nee, er ploppen wel overal uh, rond in de buurt van Leeuwarden steeds meer uit de grond, omdat uh, de centrale muziekschool daar is uh, opgedoekt. Uh, Oké. Okay. Ja. En waar, waar staat jouw popschool? In, in gauw? Nou ja, ik heb inmiddels uh, verschillende locaties. Oké. Oh, ja, ja. ja, ik ben bloedje-fanatiek. Ja? Twee, uh, twee locaties in Leeuwarden: één in Lemmer, één in Deinem, waar ik zelf woon, dicht bij Leeuwarden. En inderdaad in Gouw, ook twee dagen nog. Ja, ja. ja gek. En, en, en is dat oe, is dat vooral uh, popmuziek wat je ze wat je leert? Ja, het voornamelijk popmuziek. Ja. ja. En hier en daar uh, komt er wel eens een verdwaald uh, jazznummertje voorbij. Of, uh, het, en, en veel kids natuurlijk, die weer. Uh, ja. Een eigen En, en uh, hoe, hoe, hoe, hoe kijk je nou tegen al die, uh, die shows uh, op tv uh, aan? Al die al die. Mm. Ja, ik denk dat dat voor mijn werk uh, heel goed is. <lacht> Het is hartstikke hip joh. Dat nee. nee. is echt zo hoor. Dus heb jij ja. al mensen gehad die naar de Voice of Holland of X Factor. Die daar whatever... graag naartoe willen. Ja. ja, er zijn echt. Uh, ze schrijven echt in met ik wil graag auditie doen en kun je me helpen. Ja, dat wordt echt gedaan. En soms denk ik, ja, nou, dat is net wat voor je. En soms denk ik, doe nee, het doe, niet, nee. doe het niet. Of noem anders mijn naam niet. Nee, ja. <laughs> je zit niet bij mij of zo. <laughs> ja, dat is echt... Oké. Okay. Ja, al ja. die arme schatten. Ja ja. ja, ja, En zelf nooit overwogen, toch, hoop ik? Nee, um, ik wel een aantal nee. keren ervoor benaderd, maar nee. nee ik maar... denk, als ik, het, als ik het had gedaan, dan had ik het... He een van de eerste keren maar, moeten doen. Het ja, su is uh, super verleidelijk hè. Want ja? ken je bijvoorbeeld Mark Lennon? Uh, ken je bijvoorbeeld Venice, die band? Nee. Oh, dat is een hele heel goede band. Heel ja. mooie muziek. Waanzinnige zangers, waanzinnige samenzang. Ja. Ja, ja. En die zanger heeft in Amerika auditie gedaan voor The Voice. Terwijl, in mijn ogen is hij echt al een, een held. Ja. Met een waanzinnige stem. En hij is niet door, weet je. Dus zelfs voor dat soort mensen. Voor mensen die eigenlijk al een soort van er zijn. Of, of ja, maar wacht even. Hij is niet door. Fuck them. Nee, ja. maar precies. Je wel? Nee, ja. maar, wie, wie is het? Wie beoordeelt het? Op wat voor gronden? Ja. Maar hij doet wel auditie. En dat zegt ja. wel wat, vind ja. ik. Dat... Ja, maar ik vind ook stom van hem. Ja, nou ja. Ik vind sowieso de hele programma's. Dat is eigenlijk een beetje een, een ja, soort van zonde van de popmuziek. Want het is een bliksemcarrière die die artiest ja. maakt. En dan ja. binnen Gaan een half jaar hoor je niks meer. Kijk, nee, en dat ja. kan het ook wel weer verleidelijk maken, omdat je wel, als je maar één keer met je kop goed op tv bent en er is iemand die denkt, hé, daar kan ik wat mee, daar kun je heel veel aan hebben. Het komt super dichtbij voor heel veel mensen. Ja. Maar, weet je wat het punt is? Kijk, er zijn zoveel mensen die een lekkere stem hebben, die leuk kunnen zingen. Maar, hallo, ik bedoel, je moet je eigen liedjes maken. Je moet zelf iets maken. En dat is wat jullie doen. Ja. hè, toch? Ja. En al was het alleen maar voor je eigen voldoening. Want het lijkt me echt verschrikkelijk. Om als je in een, maar... een contract vast zit waar je alleen maar ja. koffers moet spelen. Dat ja. lijkt me echt verschrikkelijk. Ja, of, of liedjes die voor jou of geschreven zijn waar je, ver... je verder helemaal niet ja. per se iets mee hebt. Ja. ja. Vreselijk. Ja, maar goed, dat is voor iedereen anders natuurlijk. Maar... Ja, ja. Je kunt het ik ook een jaar doen, mensen. dat hoor je heel veel. Oh, dat, dat, doe ik, dat zou ik dan een jaar doen en daarna lekker uh, je het eigen ding wel, doen. Als het, het kan. Als ja. het kan, ja. ja. Het is toch een... Uh... Maar het is een soort. Aparte business. Ja, ja, aparte ja. business. Want je snijdt iets af, maar je snijdt ook iets af. En het wordt ja, weer zo'n <laughs> competitie, hè? <laughs> he? nee, nee. Het wordt weer zo'n competitie. Ja, alsof Is dat hebt... goed of is dat niet goed? Of. Ja. ja. ja. Daar kunnen we, denk ik, nog uren ja. over. Uh... Precies. Daarom, daarom ja. gaan Precies. we weer lekker een liedje zingen. Gaan we doen. Um, oh ja, en uh, weet je wat? Misschien. Uh, we gaan daar. Hierna gaan we dan. Eh, eh, eh gaan we een, een liedje van uh, Jimi Hendrix draaien. Of een plaatje, lijkt mij een goed idee. En dan gaan jullie dan een joontje maken. Maar we gaan eerst nu een nummer van jullie. We gaan onze uh, nieuwste single spelen. Die ja? komt volgende week uit. Tenminste, dat hopen we als de clip klaar is. Ja? <laughs> dat is altijd spannend, hè? Ja. En uh, ja, Owner of My Heart, het is een ballad. Woman, her face shows she has something on her mind Like she's leaving her soul behind Is she full of doubt, she wants to scream and shout Say out loud Take care of myself Find your own home I love somebody else Your time has passed For me this is the start Cause you're no longer at first sight Just tell him the truth and it will Zo is het, helemaal van jou. Ik zit net even te kijken naar die, uh, het hoesje van uh, het EP'tje. en Het is een koffer die opens en, en er ligt een plaat in. Welke plaat is dat? Uh, volgens mij is het? Ross. Diana Ross. Diana, ja. Diana Ross? Ja. Oh, daar hou ik helemaal niet van. Ja. <laughs> Hé, hey, trouwens, Janice, dat is een flauwe vraag hoor, maar waarom Janice? Is dat een hippe manier van Janneke zeggen of, of staat het ook nog ergens voor? Nou, dat was wel een van Joblet. mijn bijnamen of zo. Dat mensen ja? dat heel snel riepen. Uh, aan de andere kant werd er ook wel eens Jannes geroepen. Nou, ik dacht, <laughs> dan gaan we niet voor. Ah, oh, Nee. <laughs> dus dan, ja, Janice. En het was vrij, daarna was het vrij logisch of zo. Ah, oké, okay, ja. oké, okay, oké, okay, goed. En Janneke is dan ook weer zo. Janneke? Ja, je en Janneke. Nederlands. Ja, oh. dat is sowieso heel Nederlands, hè? Ja. Nou, goed, oké. Okay. Uh, wat had ik nog meer te vragen? Uh, uh, uh... Oh, nee. oh ja, jullie hebben aardig veel optredens nu, hè? Uh... Dat gaat wel lekker, hè? Ja, toch? Ja. En doe je dat dan met de band of steeds met z'n tweetjes gewoon? Nou, we doen heel veel met de band. Uh, veel radio doen we samen. <lacht> of met z'n drieën, met de toetsen, is er nog bij. Ja. En, uh, ja, en we kijken natuurlijk onwijs uit naar 5 mei in, uh, in Leeuwarden. Ja, vertel even. Ja, we zijn de Friese ambassadeurs van het uh, bevrijdingsfestival. En uh, we spelen op het hoofdpodium. Echt, ja, te gek. Oh. Tussen vier en vijf. Dus je kunt mij niet blijer krijgen. Oh, dat is <laughs> ja, echt, echt te heel gek. mooi. Ja, ja, ja. Okay. Dus nu uh, bidden voor mooi weer, hè? Ja. Hey, we gaan een stukje Jimi Hendrix draaien. Uh, wat, wat heb je klaarstaan, vraag ik aan, uh, aan mijn... Uh... Hey Joe, Zullen we dat gewoon lekker even. Hey Joe, maar wacht even voordat je hem draait, wacht even, wacht even, wacht, even, wacht even. Uh, uh, Dan ga ik jullie vragen. Ik vraag iedereen die hier komt uh, zingen en spelen om even een jingletje te maken. Ja. En het moet er zijn. Dit is de nacht van het goede leven met Adelien. Maar mag je zingen, schreeuwen, whatever. Oké, okay, gaan wij nu even naar Jimi Hendrix oh, okay. en dan hebben we het wel over. Maar. Ja, Jimi. Hey. Mess around. Nou, dat is wel even iets heel anders op je ene oor, uh, uh, Jimi Hendrix. En uh, hiernaast mij uh, Janice, die een uh, mooie tune aan het uh, oefenen zijn. Maar jullie zijn eruit, hè? Dus ja. uh, uh, Anne, staat-ie klaar voor opname? Tadaam. Gaan we. One, two, three, four! Dit is de, dit is de nacht van het goede leven. Dit is de, dit is de nacht van het goede leven. Dit is de nacht met Adelie. Yeah! Oh, daar ben ik hartstikke trots op. Oh, te gek! Helemaal heerlijk. Oké, okay, en nu mag je eigen nummer weer spelen. <laughs> het was een crybaby, was dit hoor? Ja, dat, ja, ja, precies. Ja, ja, ja, ja, ja. Op het album. Ja. Dit is. Follow the sign. When she wakes up, the first thing on her mind Is how to make it through another day Alone in a matter of three kids She wants to be whole just for a few minutes But who is there for her? Who will comfort her? Who will, who will, who will Run Je te lachen nou. Soms ja. zijn de, de eindjes heel bijzonder hè? Heel oh, okay. creatief. Ja. Je bent wel echt een lekkere gitarist hoor. Nou, je kan ja, het wel ja. hoor. Dank en ik kan ja. je er ook nog bij zingen. Ja. ja. En dan uh, heel hoog en laag. <laughs> en jij ook. <coughs> ja, jij hebt ook een, een, een vrij groot bereik hè, geloof ik. Ja. Kan ja ik kan, vrij kan laag. behoorlijk laag, laag nou. ja. ja. Ja. Leuk dat jazzie je ook hoor. Dat is echt. Uh, ik moet je zeggen dat ik. ik, ik het is eigenlijk. Uh, ik vind het heel bijzonder wat jullie doen omdat ja, singer-songwriters zijn meestal altijd... Uh, is een beetje anders, hè? Dit is ja, gewoon... een beetje soft, maar... Dit... Ja, dit is wel heel grappig. Het komt ook omdat we dit echt wel uh, met z'n tweeën maken... maar we hebben dit wel echt met band uitgearrangeerd. Dus uh, ja, we hebben wel echt in ons hoofd... in ieder geval zoals ik het speel. Ik ben natuurlijk in mijn eentje nu, de band ja. eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus ja, dat, dat is de gedachte erachter ook. En het dus, het, het heel... klinkt ook heel vol. Je hebt zoiets ja. van, nou, die bent, ja, uh... ja... Dat is het idee erachter. Dus dat is fijn dat dat overkomt. Ja. En het is heel grappig dat je, dat je op een gegeven moment ook schrijft... wat je, wat je gewoon heel lekker vindt. En dat dat, bij elkaar, dat, dat ook bij elkaar ja. past ja, en kan. Gek, hè? Ja, Want jullie hebben geen verkering verder, hè? Nee. nee. <laughs> zijn we <zin> komen. <laughs> Maar wel allebei gelukkig in de liefde. Oh, ja, dat scheelt misschien absoluut. ook. Ja, ja. Absoluut. To ja, happy people. Ja. Hey, en, en, en wat is die Olympus die jullie willen beklimmen? Ja, een album? Nou, geld verdienen met eigen werk, toch? Gewoon. Ja, eigenlijk wel. We gaan we kunnen kunnen leven, ja. we van kunnen leven. En we gaan gewoon stapje voor stapje, want dat album, dat is toch ook wel echt een ja. dikke droom. Ja, dat is gewoon dat dat stapje voor stapje. Ja. Ja. En we zitten nu wel in een soort van uh, lift, weet je. Het, het gaat ja. echt goed. Gewoon uh, we zijn druk. We staan niet stil. Nee. En, en dan word je er lekker heerlijk in het Friesland, lekker rustig. Ja, dat is heel fijn hoor. Weg uit die Randstad. <laughs> nou, Toch? dat is heel erg. Maar ik, ik voel me zo nu en dan ook en echt zo'n oud wijf. Maar het is zo fijn. Ja. Zeker in dit leven is het altijd heel ja. druk. En dan uh, heb ik ook zo'n lekker tuintje en kippen. En, oh. uh, ja, het is echt heel lekker. Helemaal jaloers op. Ja. Goed. En jij, waar, waar staat jouw kripje? Nou, nu nog in Bloemenauw, maar ik ga 28 april uh, in Haarlem uh, samenwonen met mijn vriendinnetje. Oh, Oké, okay. nou, dat dus, uh, klinkt helemaal goed. Hé hey, jongens, ik, uh, ik zal eventjes zeggen, 20 april zijn jullie... Uh, uh, doen jullie mee aan de bloementocht? Bloezemtocht. Ja. <laughs> oh, sorry, bloezemtocht. bloementocht. En dan uh, 4 mei in de Prinsentuin in Leeuwarden. Cool. Uh, en dan 5 mei bevrijdingsfestival op ja. het hoofdpodium in Leeuwarden. Op het... Uh, Olde Hoofster Kerkhof. Ja? Goed. Ja, dan ook nog 16 mei uh, in Den Helder. Yes. Waai niet weg. Windkracht 13. En 4 augustus, maar dat is alweer heel ver weg. Uh, weer in de Prinstuin in Leeuwarden. Nou, ik wens jullie ontzettend veel succes. Dankjewel. En ongelooflijk bedankt dat jullie hebben willen komen op zo'n korte termijn. Fijn dat we mochten komen. Nou, we. Hartstikke leuk.